Bij negen aanslagen in Irak zijn zeker 23 mensen omgekomen en minstens 50 mensen gewond geraakt. De aanslagen waren op verschillende plekken in het land. De zwaarste was 50 kilometer ten noorden van Baghdad. Gewapende mannen en een zelfmoordterrorist vielen daar een militaire basis aan. Zeker 11 militairen werden gedood, zeven raakten gewond. Bij een aanmeldcentrum van de politie in het noorden van Irak werden zeven mannen doodgeschoten die stonden te wachten. 17 anderen raakten daar gewond. Zo'n 1100 mensen zwemmen vanmiddag in de Amsterdamse grachten om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte ALS. De actie City Swim heeft tot nu toe al enkele tonnen opgeleverd. De zwemmers moeten twee kilometer in het vieze water afleggen. Officieel is het water in de gracht geen zwemwater, maar het is net schoon genoeg om erin te mogen. Het advies is om de mond dicht te houden en geen slok water binnen te krijgen, dat voorkomt diarree. ALS is een niet te genezen neurologische ziekte.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 ANWB Verkeersinformatie. Bij Utrecht zijn er werkzaamheden op de A12 in de richting van Arnhem. Op de hoofdrijbaan staat tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunette... 2 kilometer file door die werkzaamheden. Je kan beter rijden via de parallelbaan, want die is helemaal filevrij. Het wordt druk in de Efteling vandaag. Dat merk je op de A58 vanuit Syrikzee naar Den Bosch. Voor Waalwijk staat 2 kilometer. En aansluitend op de N261 richting Tilburg daar staat voor Kaatsheuvel 3 kilometer. En nu hoort het zojuist zo in het nieuws. De N218, dat is de groene.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 Dit is het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug een portret van de vingervlugge goochelaar. die maar liefst drie keer het wereldkampioenschap goochelen won. Fred Kaps. En een gesprek met journaliste en kunsthistorica Esther Schreuder over Hotel Schiller, dat 100 jaar bestaat. Maar nu eerst de, de, de Merovingische roeispaan. Dat klinkt een ja, dat... beetje als een boektitel van Thea Beckman. <laughs> Ja, de, de Nederlandse vrouwen 8 haalde dit jaar brons op de Olympische Spelen in Londen. Het zit er kennelijk diep in, dat roeien, hier in deze streken. Want archeologen hebben bij Naaldwijk een 1400 jaar oude roeispaan opgegraven. Dat is op zich misschien niet zo bijzonder, maar wat er zo bijzonder is... hij, is zo slim in, zit, zo, hij zit zo slim in elkaar dat ze eigenlijk niet onderdoet... voor de roeispanen van vandaag. Scheepsarcheoloog Wouter Walders van het archeologenbureau ADC Archeoprojecten. Goedemorgen. Hebben we onze voorouders weer eens onderschat? Ja, dat zou, dat zou je wel kunnen zeggen. Het is een, um, ja, een ronduit ja, toch wel verbluffende vondst eigenlijk. Want het uh, duidt er gewoon op dat, uh, ja, dat die mensen inzicht hadden in, uh, ja, in de eff effectiviteit van roeien. Van uh, hoe je zeg maar, het beste je spierkracht op het water kon overbrengen. Ik kan tot geen andere conclusie komen. Wat hebben jullie gevonden, Vertel? Ja, het is dus uh, in een, uh, een nederzetting uit de 6e eeuw. Bij Naaldwijk. Daar uh, zijn verschillende waterputten van uh, hout. Dus een, be een bekissing van hout gevonden. En uh, die bekissing en één waterput. Daar was een, um, uh, een bl het blad verwerkt van een, uh, ja, een afgedankte roeieriem. Oh, het, is, uh, het was een, dus een roeiriem die, uh, die al kapot was? Ja. Want het is uh, ook zeer uitzonderlijk om, om sowieso een roeiriem te vinden. Want ja, dat zijn zaken die meestal gewoon uh, verloren gaan. Hè? Maar ja. hoe wisten jullie dat het een roeiriem was eigenlijk? Ja, de vorm is, is zo onmiskenbaar. Dat, uh, dat dat was gelijk duidelijk. Hij zag er gewoon heel erg uit als een roeiriem. Maar wat maakt die Spaan zo bijzonder? Want het heeft iets met bol en hol te maken. Ja, hè? Nou, ik zal het even proberen uh, een beetje beeldend uit te leggen. Stel, je gaat een, uh, een bootje huren bij de boer. Een roerbootje. ja. Dan krijg je dus een uh, ja, houten uh, bootje van een meter of uh, vijf lang. Met twee van die roeispanen erin, een zogenaamde Piramagochel. En um, ja, dat is een, die, die roeispanen zijn heel simpel. Dat is gewoon een wezen een, een plank die uh, aan de met handvater eraan die je door het water heen trekt. Ja. Nou, deze uh, is uh, op zo'n manier gemaakt uh, dat hij sowieso uit één stuk het is uh, gemaakt uit vermoedelijk is het een S. Um, hij is een, uh, zeg maar een uh, rondhout, is het. Uh, die uit één stuk is gemaakt. Dus het blad en de, en de schacht, of de steel, die gaan uh, in elkaar over. Mm -hmm. En het blad is aan de ene kant, is die hol. En aan de andere kant zit er een rib op. En die rib dient voor de stevigheid. Ja. Nou, die holle kant, uh, dat is bijzonder. Want die uh, uh, is helemaal glad aan de binnenzijde. Uh, en dat betekent dus, uh, dat, dat, is, uh, ja, dat wijst erop, nee, de, de, ze een gladde binnenkant is effectiever voor te roeien. En ja, ik maak dan vrij makkelijk natuurlijk de, de, de, de parallel met de roeisport, misschien is dat al wat overdreven, hè, want deze, ja, dus dit, je moet het niet in de context van sport zien, maar je moet het wel zien in de context van hoogwaardige kennis... Overroeien in die tijd. Dat wil zeggen dat juist door die vorm van het holle bollen. Ja. Uh, um, is het een, een veel effectievere spaan dan gewoon een plank hout. Terwijl je zou verwachten: 5e, 6e eeuw, plank hout. Ja, precies. He, want de, de, de context van de vondst is ook uh, gewoon een, een boeren-nederzetting. Die mensen daar waren boeren. Die, uh, uh, ja, die hadden weliswaar uh, ja, contacten uh, uh, met, met andere gemeenschappen en er is wel. Enige vorm van, van, van statusverschillen tussen de mensen. Maar in wezen, het merendeel van de mensen waren gewoon boeren. Het was breed gedragen kennis. Het was de 5e, 6e eeuw, tijd van volksverhuizingen. De Romeinen waren vertrokken. Anglo-Saxen en Jutten koloniseerden Engeland. Het begin van de Friese Terpentijd. Hoe zag de wereld eruit in Naaldwijk? Nou ja, dat is een uh, onderwerp van uh, onderzoek. Maar wat je zeg maar kunt zeggen op hoofdlijnen. is dat de riviermondingen van de belangrijkste grote rivieren. de Rijn en de Maas. Die waren relatief dicht bevolkt. Daar ontstonden een soort van nieuwe ja, machtscentra en bewoningskernen. Ja. Nou, en uh, deze mensen die... Uh, uh, nee, het, het kenmerk van archeologie is dat wij ons altijd richten op uh, die woonlocaties, op de nederzettingen. Ja. Uh, maar die samenlevingen waren natuurlijk veel dynamieker. Ja, ja, ze moesten grotere afstanden afleggen. En ook nog bij de monding van grote rivieren. Dus stromend water. Ze moesten ja. dus ook tegen de stroom inroeien, roeien. Ze moesten zoveel mogelijk kracht hebben. Nou, ja, ik, dat kan ik me voorstellen. Uh, kijk, maar dat zijn is, dus is onderwerpen waar we nauwelijks iets van weten. Zeg maar, de, de maritieme component noem ik dat altijd maar. Van archeologie. Uh, die is zeg maar in theorie enorm. Maar in de praktijk zijn archeologen voornamelijk bezig met uh, ja, wat er in de nederzettingen te vinden is. Dus restanten van Huizen, Greppels en noem maar op. Maar van die enorme activiteit van mensen en de, ja, de, de bewegingen die men heeft gemaakt, blijft maar zeer weinig over. Er ja, dus, gewoon de is vergaan. Dus af, afrondend, die, uh, deze roeispaan is eigenlijk een geweldig startschot voor wat meer perifeer onderzoek. Onderzoek naar het platteland van de vijfde eeuw. Nou, het geeft zeg maar dus aan dat er een heel belangrijk maritiem aspect is aan al die vroege samenlevingen. Ja. En dat is onderbelicht. Oké. Okay. Barterval dus van het archeologiebureau ADC archeoprojecten heel vriendelijk bedankt voor het verhaal ja, van Mark. Ja, we gaan door met Hotel Café Schiller aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Wie kent het niet? Het was een bekende verzamelplek voor schrijvers, kunstenaars... en mensen uit het variétéleven. Heintje en Louis Davids, Vin Lamar, Herman Heijermans... en veel andere bekende namen waren er stamgast. Maar er kwamen ook duistere figuren, zoals spionnen en handelaren. Dat allemaal onder toeziend oog van de excentrieke hotelier Frits Schiller... die het bedrijf jarenlang samen met zijn broer Heijn en zijn zus Elsa runde. Kunsthistorica Esther Schreuder schreef een boekje over het hotel... naar aanleiding van het honderdjarig bestaan en is hier. Welkom. Dank. Kwam je zelf vaak in Schiller? Ik kwam veel in de bar. In de, de Schiller Schiller bar. Vele van ons, denk ik. En uh, ik heb veel onderzoek gedaan naar kunstenaars... uit de periode uh, de jaren 2030, het interbellum. En kwam voortdurend Hotel Schiller tegen als hun verzamelplek. Dus langzamerhand werd ik steeds nieuwsgieriger... naar de schilderijen die ik zag hangen en naar de geschiedenis. Dus ik ben het hotel ingelopen en heb gezegd van... moeten we daar niet eens iets mee doen, omdat het zo leuk is voor de gasten... om te weten wat zich hier heeft afgespeeld. En kun je het even voor de mensen die het niet kennen beschrijven? Je staat ervoor, hoe ziet het eruit, hoe, hoe kom je binnen... Um, dan hebben we het niet over de bar, maar over het hotel. Ja, er is nu een onderscheid. Er is veel veranderd. Dat was vroeger precies, ja, ja, was onder... dat één en nu is dat ja. gescheiden. Ja. Maar als we dat onderscheid even weghalen, gewoon zoals het vroeger was... Ja, maar je hebt nu verschillende ingangen, dus dat ah, is toch wel ja. belangrijk, dat onderscheid. Goed, en dat is door de jaren, ja, en we hebben het ook over honderd jaar... en de ingangen zijn voortdurend veranderd. Dus. Oké, okay, laten we de Chile bar nemen, van nu. Hoe je De bar van nu. Uh, nou, je komt binnen en dan stap je eigenlijk terug in de tijd. Wat enorm opvalt in de Chile Bar. Maar ik moet zeggen, mijn boekje gaat vooral over het hotel. Hè? Mm. Dus dat zit daarnaast. Mm -hmm. uh, maar de Chile Bar zie je een, hele, een prachtige lamp hangen uh, in de vorm van een boot. Die valt ontzettend op. En je ziet een heel mooi mozaïek. En schilderijen waarvan een aantal bekenden... Uh, Fien de Lamar hangt er en Louis David en Suisse. En ook een aantal mysteries die nog opgelost moeten gaan worden in de toekomst. Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. Um, maar even terug naar hoe het begon. Kun je daar iets over vertellen? Wanneer, wat is dat voor familie geweest en wanneer is het begonnen? Ja, dat is heel mooi. Dat is een Duitse familie geweest, familie Schiller uiteraard. En uh, Georges Sch Schiller, die was al... Soort van hotelierachtig iemand, maar hij zat ook in de bouw, een beetje mannetje van alles. Die kwam naar Amsterdam, hield erg van opera en uh, werd uh, ontdekt door de heer Pesters, die doende, toen de directeur was van de Amstelbrouwerij. Mm -hmm. En via de heer Pesters heeft hij toen een, ergens een locatie gekregen aan het Rokin, waar hij een bar uh, verzamelplek organiseerde en hij zong voor zijn gasten, maar hield ook enorm van. Lekker eten, dus hij wist gewoon zijn gasten enorm te entertainen op alle gebieden. Kon hij goed zingen? Hij, ja, want de heer nodigden nodigde hem daar ook voor uit. Ja. Hij was een grote Wagenaar-fan. Dus uh, bombastisch. Heel bombastisch. Hij ziet er ook enorm bombastisch uit. En hij is uiteindelijk ook ten onder gegaan aan al dat vertieren, want hij is gewoon te dik geworden en gestorven. Ach. Ja, maar. Net daarvoor had hij dus al een nieuwe locatie gekregen aan het Rembrandtsplein. En daar had hij hele grote plannen mee. En dat hebben zijn kinderen voortgezet. En zijn kinderen waren Frits Schieler en Hein Schieler en Elsa Schieler, er is er nog een vierde, Augusta Schieler. Maar zij heeft niet meegedaan in het hele hotel. Laten we heel even luisteren naar een fragment um, van deze Frits Schieler. Dat was een beetje het visitekaartje van het hotel. Ja, zeker. Um, en het is een fragment uit het Journaal over zijn uh, 75e verjaardag. Rembrandts voortdurende aanwezigheid op het Rembrandtplein in Amsterdam... is misschien de grote drijfveer geweest voor een bewoner van dat plein... om ook te gaan schilderen. Die bewoner is hotelier Frits Schieler... Die nu al meer dan 50 jaar tekenstift en schilderkwast hanteert. Heel veel van wat hij in de loop van die halve eeuw heeft gevocht... hangt in zijn etablissement op het Rembrandtplein, waar de gasten de schilderende hotelier vaak kunnen ontmoeten. Schieler, het bedrijf dan, is altijd een trefpunt geweest voor artiesten. De 75ste verjaardag van Fritz Schieler is behalve voor hemzelf ook een feestdag geworden voor stamgasten, kunstbroeders en kennissen. Ja, dit is uh, uh, een journaal gewijd aan de 75e, of een reportage gewijd aan uh, de 75e verjaardag van Frits Schiller. Dat zegt toch ook misschien wel iets over die figuur. Want wie krijgt er nou een ja, reportage een over die mee. verjaardag? Ja, dat wist hij heel goed uit te buiten. Hij wist alles te vieren, dus elke gelegenheid. Hij wist alle belangrijke mensen naar het hotel te krijgen die daar hun jubileum vierden. En ging zelf ook elke keer, weer, elke vijf jaar weer zijn verjaardag heel groot vieren. En dat kwam ook elke keer weer in het journaal. Dus het is, uh, ja, dat deed hij super slim. Het ja. was gewoon eigenlijk promotie voor ja. zijn bedrijf. Ja, dat is natuurlijk ook mooi dat hij de naam van zijn bedrijf heeft. Dus voortdurend was Schiller in het nieuws. Om wat voor reden dan ook? Want, want hotel Schiller heeft natuurlijk ook vooral naam gemaakt door de gasten die er kwamen. Ja, zeker. Um, ja. Wie kwamen er allemaal? Oh, ik heb hier een lijst. Het zijn er zoveel. Uh, maar je noemde er al een aantal. Uh, de de, de, de Lamar. Lamarren, uh, inderdaad. Nap de Lamar heeft er gewoond. Breitner, Hendrik Breitner, de schilder, heeft er gewoond. Uh, de vader van Joris Evans woonde er. En hield het kantoor. Joris Evans zelf woonde er. Vien de Lamar is er ook gaan wonen. Maar wat We wonen? Ik krijg een e-mailtje ook ja. dat de keizer van het Yedische lied Leo Voelt... in de jaren zestig jaren lang in het Chilo-hotel heeft gewoond. Oh, kijk. Nou, die van wist de... ik ook niet. Die Annemieke nog niet. Telkamp hey. uh, mailt kijk. dat ons. Nou, nee, ja, daarom. Het is een eindeloze lijst. Dus ik kan er een heel aantal gaan opnoemen. Maar wat bedoel in je met lijnen... wonen? Nou, nee, dat ze er gewoon echt hun intrek namen. En dat, dat, dat was ze normaal? Daar... Ja, dat was toen normaal. Dat gebeurt nu veel minder. Het is gewoon echt een hele andere tijd geweest. Dus inderdaad, mensen woonden daar. En daar was Schieler dan Fritz Schiller ook slim in. Hij matste al die bekende mensen enorm met gratis uh, slapen, gratis eten. En dat trok natuurlijk weer andere mensen aan. Dus het, is een, ja, het was een slimme man. En dat deed hij ook weer door als er dan zeg maar een jubileum was... Heintje Davids of Louis Davids. Als die dan afscheid namen of wat dan ook... dan ging hij daar een schilderij van maken... En dat kwam natuurlijk ook weer in de krant. Hoe, maar hoe combineerde hij dat? Want hij had zijn atelier ergens ook in het hotel ja, schilder. Ja, op zolder. Op zolder ja. Ja, en, ja. Maar hij was ook hotelier en het visitekaartje en ja. gastheer. En dat hoe deed combineerde hij, hij dat? Nou, hij zei daar zelf over dat hij 70% hotelier was... en 30% schilder. En hij deed dit absoluut niet alleen. Hij was wel het gezicht naar buiten toe. Maar achter de schermen waren zijn broer Heijn en zijn zuster Elsa die de boel echt draaiende mm -hmm. hielden. Dus hij was meer degene die de lekkere wijn... en nou, goede eten en de schilderijen... En, en de rest zorgde dat het draaide. Dat de kamermeisjes de kamer schoonmaakten. Ja. En ja, we hadden het net al over bekende figuren die er kwamen. Dat zijn een beetje mensen uit het... Intellectuele leven, het variétéleven. Maar ja. er kwamen ook wat, wat duistere figuren. Ja, nou, er kwamen heel veel duistere figuren, maar die hadden ook met elkaar te maken. Kijk, kunstenaars zijn natuurlijk ideale spionnen. Eigenlijk omdat zij een vaag leven leiden en met iedereen omgaan en overal komen en ongeregeld zijn. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld Hilde Krop, die al zijn mm -hmm. hele leven betaald is door de gemeente Amsterdam, was spion voor Rusland. Aha. En de spionnen kwamen in zijn atelier. Dat zijn natuurlijk hele sappige verhalen die deels al zijn uitgezocht... maar er moet nog veel meer boven water komen. En Henri Piek is eigenlijk de beroemdste van allemaal, ook een tekenaar. De broer van de beroemde Anton Pieck. Mm -hmm. Nou, Die was, kun je zeggen, tussen aanhalingstekens meesterspion. Dus er gebeurde allemaal dingen. Die werd goed betaald dingen. door Rusland, ja. En die Russen kwamen daar en vergaderden daar... Tussen de diamanthandel en de directeuren van de theaters en de artiesten. en Ja, dat is natuurlijk zo'n zootje ongeregeld dat dat helemaal niet opviel. En was het, nou, was het dan nou een beetje een loesje tent ook? Want nee. je noemde net al diamanthandelaar. Nee. nee. Nee, nee, nee, nee. Het was een, uh, een toch denk ik vooral een, een, ja, een theater tent... Dus heel veel theatermensen, dus er ontspoorde wel het een en ander... in het drank en in het eten. En... Zijn er verhalen over? Ja, er is bijvoorbeeld een prachtig verhaal over Johan Buzio. Die is nu niet zo bekend meer, maar die was toen wereldberoemd in Amsterdam. Een komiek, daar zijn prachtige foto's van terug te vinden in archieven. En die heeft uh, een uh, paard geleend van een van de koetsiers die daarvoor stonden. En die is als Sinterklaas gewoon het hotel ingereden door de draaideur. Ik weet niet hoe hij het heeft gedaan... maar dat vind je dus terug in de literatuur. Dus iedereen vraagt meteen, hoe doe je dat met een paard door een draaideur? Dat weet ik ook niet. En daar heeft hij dus uh, enorm de show gemaakt... tot groot plezier van iedereen. En uh, ook van Frits Schiele, die vond het allemaal maar prima. Die vond het wel gezellig. Ja, die vond het gezellig. Zat, zat Chile er überhaupt mee? Want wie, was hij ja. op de hoogte van het feit dat... dat, dat, dat zeg maar de, de boven- en de onderkant van de samenleving in ja. zijn hotel... zat hij daarmee? Nee, nee. Hij was zelf uh, goed bevriend met heel veel communistische kunstenaars. Hij was goed bevriend met de anarchisten. En hij is zelf op een gegeven moment ook gestopt met belastingbetalen. <lacht> uh, ook een soort anarchisme, kan je wel zeggen. Dus, uh, maar de fascisten kwamen daar ook. Dus de, de Bezem, toen een bekende krantje van de fascisten, vergaderde ook in Schiller. En dat heeft ook weer conflicten gegeven. Dus uh, ja... En er is ook nog een, een belangrijke gebeurtenis uh, geweest. De moord op Jean-Louis Pissuys. Ja. Die zal iedereen zich misschien herinneren. Nou, weet, Kan je daar kort iets over vertellen? Uh, ja, Pissuys was toen uh, natuurlijk een, een hele beroemde cabaretier. En die uh, was getrouwd met Jenny Williams. Uh, Williams pardon. En um, zij had een ex-mennaar die enorm jaloers was... En die werd voor de zoveelste keer afgewezen door haar... terwijl zij zaten te dineren uh, in Schiller. En op het moment dat uh, zij, dus precies en, en zij, naar buiten komen... Uh, springt hij achter het Rembrandt-beeld vandaan... en schiet hun beide dood. En schiet zichzelf ook dood. Nou, dat is een enorme toestand geweest. Uh, heeft, dat, ja. heeft dat het hotel ook schade toegebracht? Nee, dat idee heb ik niet. Nee, nee, helemaal niet. Of alleen maar meer niet. faam? Ja, dat zeker. Want er staan echt in de kranten, vind je echt... dat zul je ook in het boekje straks terugzien... echt kaartjes van ze liepen hier naartoe en daar naartoe... en eindloze herinneringen. En, uh, Waarschijnlijk dachten men, ja, waar anders? Ja, ja? precies. Ja. Het was de enige plek waar zoiets kon gebeuren. Ja. Het was natuurlijk vooral een groot drama. Ja. En nog even kort, want uh, je, bent, je bent kunsthistorica... Ja. Um, en... Er hangen dus allerlei schilderijen in die sierbar. Ja. Um, je bent en achter... het hotel vooral. En Daar het hangen hotel, er nog veel, veel meer. Ja, vergeet het hotel niet. <laughs> ja, het zijn nu twee gescheiden ondernemingen yes. die is een beetje laveren. Ja. Um, uh, maar ben je nog bezig met het identificeren van de verschillende karakters op die schilderij? Of, of, een aantal probeer af. ik nog wel. Maar uh, gisteren kwam iemand bij het hotel en vertelde me dat er ook een schilderij moet zijn waar bijvoorbeeld Heineken op staat. Freddy Heineken. Nou, dat was ik nog helemaal niet tegengekomen. Er zijn nog een heel aantal schilderijen spoorloos. En inderdaad heb ik van een heel aantal mensen nog geen identiteiten. En die ga ik denk ik op mijn website uh, zetten. Ik heb een blog, uh, esterschreuder.com, heel mm -hmm. simpel. En daar, in de zoveel tijd, laat ik daar weer schilderijen op zien... met een vraag van, we, wie weet is iemand wie, wie dit is? En dan komen hele leuke reacties. Ja. Ja. Ja. Goed, veel succes nog met de, met de zoektocht. Um, is het boekje ergens te krijgen? Het boekje uh, wordt op 11 oktober gepresenteerd uh, in Hotel Schiller hmm. aan de burgemeester. Want die komt het hotel dan feliciteren met hun honderdjarige bestaan, hè, zoals dat hoort. En daarna is het te koop in het hotel en misschien nog op andere plekken. Goed, we zullen zien. Ja. Hartelijk bedankt, Esther Hoogste tijd voor het spoor terug. Fingerspitzengevueel. Een portret van onze grootste goochelaar Fred Kaps. Deze zomer werd het driejaarlijkse wereldkampioenschap goochelen... in de Britse Blackpool gehouden. De Nederlandse goochelaar Marcel Kalisvaart won de eerste prijs... in de categorie illusionisme. Dat was misschien wel te verwachten, want er is geen land... dat zoveel prijzen heeft binnengesleept, niet alleen met roeien... maar ook met goochelen als Nederland. Dat komt vooral door de merites van de goochelaar Fred Kaps... de artiestenaam van de Rotterdammer Brang Bongers. Hij werd tweemaal nationaal kampioen goochelen... en als enige ter wereld drie keer wereldkampioen. Kaps was nog een goochelaar van het klassieke soort. Charmant, welbespraakt, keurig in pak, geen grote decors of spectaculaire effecten... maar indrukwekkende vingervlugheid met kaarten, dobbelstenen, balletjes en muntjes. Luistert u naar een portret van Laura Stek. Het is een grote eer voor mij om hier vanavond aan te mogen kondigen... Fred Kaps. En dan geef ik u nu over in de ban van de keizer der magiërs, Fred Kaps. Prachtig ondersteund door de specialist- en goochelaarbegeleiders, pianist Dick Harris. Ons programma wordt besloten met het optreden van de man die reeds drie maal wereldkamer De man die het onmogelijke mogelijk maakt, het ongelofelijke tot werkelijkheid. Hier is Fred Kaps. Fred Kaps. Fred Kaps. Fred Kaps. Fred Kaps. Hij was niet beroemd, hij was wereldberoemd. Want overal waar we waren, stonden de mensen op hem te wachten. Fred Kapp stond als eerste artiest, valitéartiest, op de tv. Ja, de kinderen stonden voor het raam. En ouders keken naar binnen. Fred Kap trad op naast de Beatles en de Stones. Voor Charlie Chaplin, Greta Carbo, Sukarno en vele andere beroemdheden. Er zijn nog steeds veel bewonderaars, zoals de goochelkampioen uit 1979... tevens oprichter van de Dutch School of Magic, Ger Kopper. Ik begreep niet dat meiden in het water sprongen... omdat ze zo idolaat waren van de Beatles. Tot aan het moment dat ik zo idolaat was van Fred Kaps en zijn werk... En toen dacht ik van, wauw, ja, ik sprong hier in het water. Maar ik kreeg het dan warm en koud. En ja, als ik dan naar huis ging, dan sliep ik de hele nacht niet. En de nacht daarna weer niet. En, en er was maar één ding. Ik wilde echt een manipulator worden zoals Fred Kaps. Dat, dat is het. Dat is het. Oh nee, hè. alweer voetzie. Niet hier, niet hier. Ah, Oké, okay, wat sterk stond Eenmaal in de lucht even. Kijk, op. nee, niks. Doei, ik dacht, hey, ik, dat is hem wat. Nee, en dit ja. is ja, Flip Hallen. president aan... van de oh, Nederlandse Magische Unie. Oh. Het is niks erger dan een slechte goochelaar, vind ik. Dus je moet of goed zijn of niet zijn, denk ik. Nou, dat was met Fred Kapp zeker zo. Uh, die was nooit niet. Uh, Lauwe, heb je mijn stokje gezien? Uh, je zit er... Al... Oh ja, ik zie, ik zie waar je naar kijkt. Ja, zeg. Al mijn leerlingen weten het precies. Als het echt goed is, wat zeg ik dan? Het is kapsclean. clean. Ja. Ja, volledig zonder één onnatuurlijke handeling. En toch gebeuren er dingen die onmogelijk zijn. Dit zijn munten. Wat deed hij hier dan nou mee? Ik heb geen flauw idee. Dochter Barry en kleindochter Ines rommelen in een paar oude trucendozen... met schijnbare rommel. Ah, balletjes... Dit zijn de vogelballetjes waar die mee oefende en daar manipuleerde die dan mee. Maar het lijkt dus ze ja, ze zijn leeglopen. Ja. Barry groeide op tussen al deze gogelartikelen. Altijd een balletje, een schuin balletje, een pingpongballetje, een doosje, een sigaretten. Dat was altijd in zijn handen thuis. Dank. Dit zijn. Uh... Geen goocheltrucs, echt goocheltrucs. Het is meer een vertoning, vingervlugheid. vertoning van, van vingervlugheid. Eigenlijk, ja, ja. U bent zo he. zeker dag en nacht bezig he. om op een dergelijke hoogte te komen. Dat vereist een enorme training, stel ik me voor. Ja, maar voor mij is het geen training. Het is meer uh, spelen. Ja. Een ander gaat uh, een hobby, vissen. Of, uh, en dit is uw kan tegelijkertijd uw hobby? Ja, buiten wat ik dus op het toneel eigenlijk ja. doe, is dit, dit eigenlijk mijn hobby. Hij wilde een truc zo goed onder de knie hebben dat hij het bewijzen van spreken in zijn slaap kon. Maar ja, omdat die vingervlugheid die krijg je dus natuurlijk niet vanzelf. Want ik krijg je dus oefeningen. Ik was een jaar of uh, kijken uh, negen. Hè? negen. Ja, toen kwam ik bij een kapper terecht en mijn dat, kapper. Was een ja, mijn kapper. dat was een amateur goochelaar. En die had als reclame van zijn zaak, gaf hij elk kind onder de 13 jaar die bij hem geknipt werd, hè, gaf een cadeautje, een reukplaatje of een ringetje of een brosje, net een fluitje. En uh, toen was hij een keer uitverkocht en toen heeft hij mij een goocheltrucje geleerd. Zo is het eigenlijk begonnen. Helemaal in het begin dus. Een klein dingetje met, met lucifertjes of propjes papier. Je weet net hoe het gaat. Zo begint het eigenlijk. De kapper heeft niet alleen leuke trucjes. Hij heeft ook een dochter. Dus ze hebben eigenlijk al heel jong, vanaf hun 15e, 16e, verkering gekregen. Zijn ouders, bekende horeca-ondernemers in Rotterdam, zijn niet erg enthousiast over het goochelen. Ze hebben hem psychologisch laten testen, want er was toch wel iets mis met deze jongen. Nou, dat verslag dat hebben we dan nog van dat psychologische onderzoek. Zijn speciale liefhebberij voor alles wat met goochelen te maken heeft... geeft hem de gelegenheid zich te specialiseren. Deze vroegtijdige beperking van zijn belangstellingssfeer. heeft echter eveneens ten gevolge dat hij zijn eigen ontplooiingsmogelijkheden beperkt. Bram laat zijn ontplooiingsmogelijkheden juist graag beperken. En met succes. Vanaf jonge leeftijd treedt hij op als mystica. Hij heeft daar zo'n zo hoedje op, zo'n Indonesisch hoedje. En hij zit achter een klein tafeltje. En hij doet daar een bekertruk met de balletjes. Maar op zijn achttiende moet hij eerst naar Indië. Nou, dat voelde hij helemaal niks voor, want hij wilde goochelen. En uh, uiteindelijk heeft hij nog een beetje kont tegen de krip gegooid. En ik geloof dat hij met de militaire politie uiteindelijk opgehaald is. Heeft moeten uitleggen waarom hij zo dwars laf. En toen hebben ze hem meegenomen als amusement voor de militairen. En dat heeft hij drie jaar gedaan. Terug in Nederland is er veel gebeurd op goochelgebied. Vooral vanwege de inzet van één invloedrijke liefhebber. In 19... 51 werd de Nederlandse Magische Unie opgericht. Dat was een uh, overkoepelend orgaan van alle goochelverenigingen in Nederland... door Henk Vermeijden. Dat was niet Van der Meiden, maar Henk Vermeijden. Die had een goochelstudio, die was goochelcoach. was ook de coach van Fred Kaps. Die man was over een vreselijk goede organisator... die dus aan, de, aan de wieg stond van, en van de Nederlandse Magische Unie en van het FISM. Dat is de Fédération Internationale Société Magique. En die organiseerde dus die wereldcongressen. Henk Vermeijden kwam uit een bankfamilie... Zijn broers waren allemaal bankiers en, en hij, hij sprak zijn talen perfect. En hij vloog in 1946 al naar Amerika. Dus hij kwam met allemaal geweldig nieuwe informatie na zo'n oorlog. Wie, wie, wie, wie had de tijd om, om überhaupt over goochelen te denken? Het mysterie van het vuurwapen was nog maar kinderspel... vergeleken bij de tientallen andere en echte kunststukjes... die op het Nationaal Congres voor de Gogelkunst in Rotterdam werden gedemonstreerd. Er waren hier 300 beroeps- en amateurgochelaars bijeen. De oudste deelnemer, de 82-jarige heer Burgersdijk... had tegenover de jongste goochelaar de mond vol over het gebruik van een zakdoek. Maar de jeugd was weer eens eigenwijs en won de strijd met vele lengten. Die jeugd is Bram Bongers. Hij wint zijn eerste wereldkampioenschap in Barcelona in 1950. Daar besluit impresario Henk Vermijden dat Mystica geen goede naam is... Nou, ze hebben daar een telefoonboek genomen in Barcelona. En dat telefoonboek eh, op de hotelkamer... op willekeurige pagina's opengeslagen en geprikt. Ik denk dat ze ook hebben gekeken welke letters sterk overkomen. Net als Picasso. Dus dan heb je met kaps ook Hans Kazan. Ook met die K en die A en die Z. Dus dat is, daar is gewoon over nagedacht. En zijn nieuwe naam werkt. De Rotterdammer Fred Kaps, de man met de wereldtitel... kreeg hier een geschenk onder couvert aangeboden. In 1955 doet hij mee aan zijn tweede kampioenschap. Het congres raakte in geestdrift door dus zijn ongelooflijke handigheid. Kaps werd dan ook voor de tweede volgende maal wereldkampioen. Voor zijn optredens krijgt hij ook professionele muzici tot zijn beschikking. Want in die tijd bestonden orkestbanden niet. Dat is onder andere Tony Eijk. Hij heeft over de munten... Die munten kwamen uit de hemel, zogenaamd, en die vielen dan in een bak. En dan hoorde je ook die munten plululul, in een bakje rollen. Zo. En dan speelden wij altijd pam, de, ba, de, de, de, de. pennies van heaven. Dus daar had je een rol in. Het fantastisch meegemaakt dat ik alle goochelaars... uit die periode Nederland heb mogen begeleiden of heb meegemaakt. Maar ook de internationale goochelaars. Maar Fred Kaps is toch altijd de goochelaar geweest... die boven alles uitstak. Ik leer iedereen hier goochelen. Iedereen. Maar, maar talent en uitstraling, dat is even wat anders. Kun je ook niet kopen, kun je niet aanleren, moet je hebben. Ik denk je is was zo bijzonder omdat hij heeft wat, wat iedere artiest graag zou willen hebben, Dat is charisma. Dus als hij opkwam, dan wist je al die man die kan het. Hij had ook waanzinnige grote handen. Je kon dus wel een paar spelkaarten daar verbergen. Dat ja, is handig. Ik ben een man en ik hou van, van vrouwen. Maar ik kon wel zien dat Fred Krap had gewoon hele sexy handen. Die man zag er prachtig uit. Dat was een hele mooie man. En hij werkte in rockkostuum. Nagels verzorgd, schoenen gepoetst, haar goed gekant. De Roger Moore van de goochelerij, zeiden ze. Hij was de meester ook in het slachtofferspelen van zijn omstandigheden. Weet je wel, er gebeurt constant niet wat hij nu eigenlijk gewoon wil laten zien. Nou, dat was erg verkaps. Dat doe ik dus ook nog. Zoals kaarsen die maar uit zijn zak kwamen. Oh, weer een kaars, weer brandend en al. Kijk, nou weer eens. Want het is toch gek gewoon wat er nou weer gebeurt enzovoorts. En dat is leuk, want daar kunnen, de publiek kan zich dan ook identificeren met de, de vertoner. Ja, dat zou bij spreken mij ook kunnen overkomen. Nou, van these vier, vijf ordinary. Met, uh, oh, just uh, a moment. gotten in between. Aan de andere kant had je ook wel eens van, uh, oh snap je het niet? Hè? Je let niet goed op, kijk ik doe het nog een keertje. En dat, ja, zo kon hij het ook spelen. Hè? Nee. Je let niet op. Moet goed opletten. Naar Googla moet je altijd goed opletten. Dus ja, dat ja, op. Zullen dus alleen die, die, die munt niet meer gebruiken? We gebruiken alleen deze zes. Misschien gebruik ik iets anders, dat je toch precies weet wat er gebeurt. Ja, huh? ja. Let goed op. Dan wat zie ik me nou weer aan te kijken? Ik, ik, zie je, ik zie je kijken. Nee, ik doe niks. Echt niet. Ik hou hier nog steeds die ene ring en die drie munten. En verder niets. Fred Kaps staat overal breed lachend op de band. Maar in werkelijkheid is hij niet zo'n lachenbek. Dat weet zijn dochter Barry, die vaak meegaat naar optredens. Dan uh, maakte hij zijn spullen klaar, zijn koffer ging open. keek, controleerde hij alles. Of de zakdoeken netjes waren gestreken, zijn, zijn boordje goed in de stijfsel. Altijd een reservepakket pak bij zich. En als we dan samen weggingen, dan was het eigenlijk al stil in de auto. Mijn vader was niet een prater, ook niet met mij. Nou, en op dat, dan ging hij naar zijn kleedkamer en dan ging hij zich klaarmaken. En dat gebeurde over het algemeen in stilte. Het was niet iemand die uh, overal nou gezellig een praatje ging maken. Hij was wel vaak nogal cynisch of een beetje sarcastisch. Hij was niet altijd een even makkelijke man voor andere goochelaars. Ze zeggen was het eenzaam aan de top en dat dacht ik dan wel eens aan hem. Ik zag hem wel heel geconcentreerd als hij in, de, uh, in de kleedkamer zitten. Het was niet zo van, de, van even een lolletje maken van tevoren, nee. Want hij had natuurlijk een grote naam en hij moest natuurlijk altijd scoren. En dat merk je ook wel aan hem. Uh, ja, het was een grootheid en daar keek je natuurlijk heel, heel erg tegenop als, als kind. Hij was introvert, want hij was verlegen. Hij was verlegen in de zin... In, uh, hij vond het moeilijk om contact te maken met andere mensen. En uh, via dat goochelen gaat dat dan op een gegeven moment vanzelf. Dan moet je. Ik kreeg meestal een stoel tussen de coulissen... om, uh, om ook naar de anderen te kijken. En dat vond ik als meisje ja zo van... Dan, dan was er een soort metamorfose... Dan zag ik opeens een hele andere man. Je moet onthouden, je dacht dat u deze ring in mijn andere hand gooit. Dat is niet waar. Kijk, ik hou hier nog steeds die ene ring en die drie munten. En verder niets. Hier die andere drie. En dan ga ik onder de tafel, is het de bedoeling, hier het zwakke plekje. Tik. Nou, Kijk, ja. zijn ze er toch doorheen? Ja. Hij heeft nooit zelf een, een truc uitgevonden. Nooit. Hij kon jouw truc uh, overnemen... En dan onherkenbaar verbeteren. Dat was een ta talent van hem. En zo is de beroemde zouttruc, uh, waar hij vaak mee eindigde... dat het zout maar uit zijn hand bleef stromen. stromen dus op een gegeven moment stroom kon hij zelfs zijn naam op het toneel ermee schrijven. Dat was van, uh, van een Amerikaanse goochelaar. Maar Fred Kaps heeft dat genomen en de techniek heeft hij verbeterd. Dat, mensen, dat werd een uh, ja, beetje als een handelsmerk. Nou, dan wil hij eigenlijk zijn, zijn act afsluiten, maar dan blijft er maar zout uit zijn hand komen. En daar wordt hij een beetje zogenaamd verlegen en zo van: ja, ik kan er ook niks aan doen. Een beetje naar de toneelmeester kijken: van ja, sorry, ik maak hier een rommel, maar eh, het, het blijft maar lopen. Nou, dat, dat is de zoutruc. En dit was het muziekje ongeveer. En dan hoorde je Fred doorgaan door, door, door, en weer. En dat zou bleef maar doorlopen. En het ging tot drie keer toe en dan... Helemaal uh... halen. Voordat hij het juiste zout had gevonden... wat hij kon gebruiken voor de zouttruc heeft hij wereldwijd zout laten komen om te oefenen. En er was maar één soort zout, in zijn beleving... waar hij die truc mee kon doen. Want wat moest dat zout hebben? Ik zou het echt niet weten. Het zal ongetwijfeld heel fijn uh, moeten zijn. En toen mijn vader overleed, was er gewoon voor, voor een pellet zout nog in, in de schuur. Aan bussen zout. Moet je horen. Het is de man om los te lopen, maar hij vindt het goed. En hier kom komt Fred, Fred Kaps. Ja. Zijn zouttruc zorgt ook voor een onvergetelijk tv-fragment. Een huisvrouw wil Fred Kaps wel eens zonder mouwen zien... en dient haar wens in bij Mies Bouwman. Fred, kom even tussen ons instaan. U aan die kant. Nou, daar is hij, maar nu nog met mouwen. Mogen we ze eruit knippen? Ja, hoe verzinnen ze? Heb jij scharen? Eentje voor u, eentje voor mij. Pakt u die mouw, pak ik deze, hè? Ja, ja lekker, hè? Ik le hou jij even de microfoon vast. Oh, dat is leuk. Stel het je dolle mina's. Mevrouw van der Veen, gaat u in het stoeltje zitten daar en kijken naar Fred kap zonder mouwen? Ga je gang. Nu kunnen wij ons dat niet meer voorstellen, maar in die tijd dat een mevrouw vraagt aan een goochelaar dat hij zijn mouwen afknipt, dat is sowieso nat Dus hebben ze hun mouwen afgeknipt, ja, maar oh, dat maakt toch helemaal niks uit. Nee, want hij wist heel goed wat hij deed. Het was een, een vreselijk intelligente vent. Tot de volgende keer zonder pijpen. Kaps heeft twee kampioenschappen gewonnen en treedt overal op. In 1961 waagde hij zich aan een derde kampioenschap in Luik. Dat was eigenlijk, ja, not dan. Zo van, uh, dan loop je zo'n groot risico, dat ga je niet winnen. Ja, hij was zenuwachtig. Hij was zenuwachtig. Er zijn ook wel verhalen dat hij zo vreselijk nerveus was dat hij dan op het laatste moment zei van... ik doe het niet, ik doe het niet, ik kan het niet, ik weet het niet meer. Maar dat kan hij goed verbergen. Zo blijkt uit een interview vlak voor het concours... Daar wou ik nou zo graag eens even met u over praten. We ja. hebben gelezen dat u daar dus weer aan mee gaat doen: aan dat drie jaarlijkse internationale goochelcongres. Ja. En daar zou dus wel weer een wereldkampioenschap uit kunnen komen. Maar ja. de kans zit er ook in dat u het niet zou halen. Is ja. dat nou niet riskant? Zou het wat u betreft niet voordeliger zijn om daar niet aan mee te doen? Och ja, ik zie het niet zakelijk eerlijk gezegd. Ik, ik hou van, ja. van goochelen dus. En, de sfeer op zo'n congres is heerlijk. Je ziet ontzettend veel oude bekenden. En die laten eens wat zien en die laten eens wat zien. En ik vond het nou leuk om weer om, om eens te laten zien na drie jaar... wat ik dus uh, in die tussentijd weer gezonnen had. De podiumvrees die maakt dat op het moment dat je op het podium staat... dat je dan op je best bent. Dat je denkt van, ik kan het echt niet. En dat bijna iemand je erop moet duwen. En dat was het, het, het karakter wat wel in mijn vader zat. En dan Fred Kaps, opnieuw op dit concours wereldkampioen der magiërs voor de derde maal, en nog nimmer geven naar de prestatie. Ik zal u nu verder graag overlaten aan de fascinatie die van zijn grandioze en tegelijkertijd toch ook innemend en sympathieke optreden uitgaat, een optreden waarmee hij hier alle 76 deelnemers uit 16 landen glansrijk streefde. Het derde kampioenschap legt hem geen windeieren. Hij treedt bijvoorbeeld meerdere malen op voor het Koninklijk Huis. Prins Bernard vond hem fantastisch. Waarom zou dat zijn? Bernard was ook een bekende goochelaar. En hij verschijnt in de wereldberoemde Ed Sullivan Show in 1964. Volgens mij was ik net geboren, dus ik ken het ook alleen van beeld en van verhalen. Het is, uh, hij stond er samen met de Beatles... De geweldige magiër die we saw in Europa zagen en vorige zomer hebben Fred Caps. Hij probeert een kaarttrick, maar krijgt alleen maar koningen en koningen. Hij probeert een zoutverkoper te verwijderen, maar kan niet van het zout Hier is hij, so dus laten we een mooie hand voor. Fred geven. Tussendoor doet Fred Caps ook nog wereldtoerneeën met de zogenaamde gouden ploeg. Oh, hier heb je Tony Eyck, Willek Alberti, Jan Blazen. Dat zijn eigenlijk. toen. Kijk, hier is het. Hij was ook de lange man in het geheel. Wij werken in Las Vegas. En. Eh, we hadden ook nog een avond vrij. Eerst naar een show kijken. en na afloop eventjes gezellig. kijken of we naar de casino in. Dat moet je toch gezien hebben, natuurlijk. En daar. Eh, moet ik zeggen dat Willy Alberti. en Jan Blazer. en trouwens Willeke ook, maar die, die ging dan niet mee. enorme kaartjes waren. Die konden uren in zo'n vliegtuig kaarten met elkaar. Die hebben het wereldrecord kaarten verbroken. En Fred ook meedoen met kaarten. En vond het was gezellig. En toen gingen ze 31 in zo'n... En ik heb van mijn leven nog nooit een goochelaar... zo veel zien verliezen met kaarten als Fred Kaps. Ja. In het casino? In het casino, ja, terwijl die man alle kaartrucs wist. Ze kon wegmoffelen en noem maar op, maar Fred verloor. En willi Alberti lachte natuurlijk, want die won. In Nederland heeft Kaps een paar belangrijke bewonderaars. Eén daarvan is Wim Kan, waarmee hij regelmatig optreedt. Ja, met Wim kan optreden, was opeens het goochelen, werd dus verheven. Ja, dat is eigenlijk ook een vorm van kleinkunst. Hè? Dat is niet alleen maar zo'n tingeltangel variëteit, maar met een halfblote dame... die uh, veredelde afvoerbak lijkt te zijn, Zo die goochelaars zijn doekjes ingooit. Maar het kan dus ook een uh, behoorlijk intelligent niveau hebben. En dat zo hoort het ook, vind ik. Maar zelfs een grootmeester is niet altijd foutloos... Flip Hallema staat een keer samen met hem in een programma... op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. Ja, 31 keer heb ik Fred Kapse nummer gezien vanuit de coulissen. Want hij was het laatste nummer, ik het voorlaatste. Het ging niet altijd vlekkeloos. Hij liet wel eens uh, wat vallen en dergelijke. Maar hij was zo'n perfectionist. Hij had dus wat je noemt een fail-safe systeem. Dus als er iets misging, had hij meteen iets wat ving. Hij, had dus, hij kwam dus altijd op, had hij een... Uh met zijn wandelstok en een krant, dan las hij de krant... en dan keek hij op naar het publiek van, <lacht> moet je eens nou kijken wat er in die krant staat. En dan pakte hij zijn wandelstok en die rolde hij in die krant. En dan had hij op een gegeven moment een zoutvaatje wat hij zo, wat hij zo over, over die krant uitstrooide. En dan liet hij die krant rollen, was die stok verdwenen. Maar dat zoutvaatje moest eigenlijk ook verdwijnen Dus dat gooide hij dan zogenaamd in de lucht. En dan moest het verdwenen zijn. Meestal ging dat goed, maar het een paar keer ging dat fout. En miste die en dan zag je het zoutvaatje met een klap op het toneel komen en wegrollen. Maar hij was dus zo slim, dan keek hij ernaar terwijl het wegrollen. Dat <laughs> meteen een tweede zoutvaatje in zijn hand. Dat is erg knap als je dat eens kunt. Het treedt ook wel eens buiten zijn comfortzone. Voor een tv-show wordt hij gevraagd het doorgezaagde weesmeisje te doen. Het slachtoffertje wordt thuis gevonden. En toen moest ik oefenen. Dus toen stond die grote kist bij ons in de huiskamer. En als ik uit school kwam, dan moest ik dus oefenen van... en dat was wel een beetje moeten. Van, uh, ja, nou, we gaan het nog een keer proberen, want het is volgende week. En uh, je moet het zus doen en je moet het zo doen... en je moet zo kijken en je moet zo uh, met je voeten. En dat heb ik dus gedaan op televisie. Was dat moeilijk om een doorgezaagde meisje te zijn? Nee, dat was niet moeilijk. <lacht> Hij, hij zaagde zijn dochter door. Nou, dat was dus helemaal niets. Hè? Dus die, die Hans Klok-stijl, zou ik maar zeggen. Dat was het absoluut niet. Ja, maar dat is ook een groot verschil. Die, die klassieke manipulator en die moderne illusionist. Dat is heel wat anders. Waarom ging dat niet goed? Nou, dat heb ik zelf ook ervaren. Ik ben ook vier jaar lang echt illusionist geweest. Dit is Hans Klok. show vijftig man om me heen. Vier jaar lang in Spanje. Met wilde dieren. Ik had tijgers en leeuwen. Nou, het is ongelooflijk. Ja, als ik de foto's nu zie, nou ja, geweldig dat ik het beleefd heb. Maar goed, dat is alles altijd... Langer dan zijn drie dagen, want na drie dagen was hij overtuigd... nee, ik ben geen illusionist. Nou ja, dat komt ook omdat... kijk, dit hele acteren, dat zit in, in kleine seconden... terwijl eigenlijk, als Hans zou ik me zeggen, dat, dat is bijna dansen. He, daar moet je dansen voor zijn om het, om het groot te maken en, en heftig... en dat meisje en dit. En, ja, ik kan het allemaal niet uitleggen. Het is veel bombari. Nou, dat, dat lag hem niet. Dus zijn dochter die deed het heel erg goed, maar hij kon zich er niet in vinden. Nee. Basta. Goochelen is niet alleen een edele, maar ook een geheime wetenschap. De heren houden beslist niet van pottenkiekers. En als er een komt, weten ze er heus wel raad mee. Het was een congres vol mysterieën daar in Rotterdam. Hij hield toch zijn uh, geheime goed uh, binnenkamers, ja. Ik weet van sommige trucs hoe ze in elkaar zitten. Maar ik zweer op mijn kinderen en op mijn kleinkinderen. dat Fred nooit één truc heeft uitgelegd. Ik heb ook nooit gezien hoe die. Ik, zat, ik heb wel stiekem gekeken. Ik heb ook nooit gezien hoe die het prepareerde. of hoe de truc in elkaar zat. En achteraf wil je het ook niet weten. Die zouttruc heb ik natuurlijk honderdduizend keer gezien. En uh, ook gezien hoe die die prepareerde. Dus ik, ik heb wel een vermoeden van hoe dat in elkaar zit. Maar er werd nooit over gesproken, nee, niet direct? Nee, er werd nooit over gesproken, nee, nee. Maar hij was ook niet iemand die dat uitlegde, nee. Ook niet aan je moeder? Nee. Dat denk ik nee. Weet ik bijna wel zeker of niet. Maar mijn moeder hij wist op een gegeven moment wel natuurlijk. Dan was hij iets aan het maken. En dan, uh, dan moest er iets achter de naaimachine gebeuren. En dan zei hij. Dan deed hij dan trouwens wel zelf. Maar dan moest mijn moeder even helpen met hoeveel had het ook wel weer met het draadje. Maar echt verklappen van dingen, nee. Het was meer dat we op een gegeven moment dachten: Oh, dan, dan gebruikt hij dat. En Oh ja, dan doe je dat zo. De zouttruc, Weet je hem. Weet je hoe die werkt? Oh, de dus zoutruk? Ja, ja. Hoe gaat die? Hoe werkt het? Ja. Nou goed, want ik bedoel, hij wordt nog gedaan door mensen. Dus ja, kijk, nee, je moet wel goed begrijpen... de kern van de goge kunst ligt toch in het niet weten. Het is de puzzel. Op het moment dat ik jou zeg van, nou, oh, dat werkt zo en zo... nou ja, want als ik jou vertel nou hoe dat werkt... dan zou je nou zo teleurgesteld zijn, Dan weet ik. Uh, mensen hebben het idee, als ik nou weet... Uh, hoe het werkt, dan, uh, nou, dan is de truc opgelost. Maar het, ja, daar ben je natuurlijk ook mee opgevoed. Het gaat erom, hoe doe je het? Hoe kan het nou zijn dat iemand iets doet wat je niet ziet? Nou, het, het heeft ook te maken met hoe mensen kijken. Soms uh, zie je ook iets wat je wil zien. En uh, is het niet wat je denkt dat je ziet? Dit zijn dus, dus vier dobbelstenen en een beker. En uh, ja. Dat dat op elkaar zet, dat heeft u wel gezien. Maar het is ook wel aardig om. wanneer je dit doet, dat je van tevoren zegt. Waar welk nummer boven ligt. Dat is in dit geval een vijf. Kijk, zie je dus precies de 5 die boven ligt? Ja, hoe het gaat, dat weet ik zelf af en toe niet. Ik kijk door de beker heen. Dat is Met Kaps carrière gaat het in 1980 nog steeds goed. Er wordt gevraagd om een reeks shows in Monte Carlo te doen. Maar met zijn gezondheid gaat het niet zo goed. Hij wordt ziek. Mijn moeder wist al dat hij niet meer beter zou worden. En hij wilde toch nog naar Monte Carlo. En toen hebben ze besloten om voor een half jaar... of voor een jaar naar uh, Monte Carlo te verhuizen... bij een arts in huis, wat ook een goochelaar was, een amateurgoochelaar. En uh, ze waren in juni terug... Dus ze zijn er vier weken geweest. En toen was hij inmiddels zo ziek dat, uh, dat hij niet meer kon werken. Ze hadden hem nog op de been gehouden met injecties... omdat hij het af wilde maken daar. Maar dat, dat, uh, dat, dat ging niet. Een paar jaar daarvoor was ik ook met hem in Wichita... op een goochelaarscongres. En daar was hij ook al... Ik dacht, God, ben je wel erg sarcastisch de hele tijd. Maar ik denk dat, dat hij misschien toen eigenlijk al ziek was... Maar dat niemand het wist, want het liet ja niemand merken. Een van de laatste brieven die Kaps op een sterfbed krijgt... is van Wim Kan. Wim Kan was ook een man die vrij introvert was... en misschien een herkenning zag in de manier hoe hij met zijn werk omging. Op het moment dat je op het podium bent, ben je een open boek. Maar niemand ziet wie je bent. Ik denk dat dat eh, door Wim kan eh, als theatervader eh, goed gezien is. Ja. Hoe doe je dat? Zomaar. Mag het ook? Ja, zo bedoel ik het zo. Laat je wel mijn arm eraan zitten. Ja, oh, daar zitten mijn handen aan. Ja, dit was een portret van de goochelaar Fred Kaps. Wilt u dit portret op cd ontvangen, maak dan 57 over... op rekening nummer 444-600 ten name van de VBRO en in Hilversum. Onder vermelding van het spoor terug, Fred Kaps. Um, op de website is overigens meer te vinden over deze Fred Kaps. En over die site en het geschiedeniskanaal 24... kan Marnix Koolhaas u van alles vertellen. Goedemorgen, Marnix. Dag Laura. Ja, prachtig verhaal natuurlijk over Fred Kaps. Maar het is natuurlijk wel een man die je ook eigenlijk wil zien als je dat hoort. Ja. En uh, dat kan inderdaad op de website Geschiedenis24. Er hebben een heleboel uh, fragmenten uit de jaren 50 uh, van hem uh, bijeengeveegd. Onder andere zijn wereldkampioenschap in uh, Amsterdam in 1955. En ook heel bijzonder, uh, Robert Dijkgraaf, onze uh, wetenschapstopman. Uh, die heeft ooit in zijn uh, zomergastenuitzending het uh, beroemde fragment laten zien. Met het uh, zoutvaartje waar maar eind. Uh, zout uh, uitkomt uh, lopen. Ook dat is uh, op de website uh, te zien. Uh -huh. um, verder op uh, Holland Dog 24, uh, vanwege het uh, aanstaande 20-jarig jubileum van OVT... ...straks om 12 uur weer een, uh, uh, een geschiedenisuitzending. Dat is uh, deze keer deel 3 van de Medieval Lives-serie van uh, Terry Jones uit 2008 wereldberoemd inmiddels. Uh, straks kun je om 12 uur kijken naar de aflevering over de monnik. Hij heeft steeds een uh, persoon uit de middeleeuwen als hoofdpersoon van een uitzending. Uh, verder nog uh, op de website, ook wel aardig, want uh, Mark Rutte die opriep dat een uh, stem op de P van de A een gevaar is voor het land. Uh, ja. Nou, hetzelfde speelde zich ongeveer in 1919 af. Dat was uh, vlak na de revolutiepoging van Troelstra, wie weet het nog. Uh, toen uh, Verordeneerde minister-president Ruist de Berenbroek, onze eerste katholieke premier, dat er een filmpje in de uh, bioscoop gedraaid moest worden. Een waarschuwing tegen de revolutie en tegen het socialisme. Dat is dus, uh, allemaal te zien op onze website geschiedenis24.nl. Goed, um, bedankt Marnix Kolhaas. U hoort het al, op 14 oktober hebben wij een... 14 oktober, hebben wij een uh, bijzondere uitzending... waarin we in zeven uur de wereldgeschiedenis behandelen. Dat naar aanleiding van ons twintigjarig jubileum. En uh, dit was Over Tee, een programma van Astrid Nauta, Paul van der Graag... Matthijs Deen, Hans Olink, Guus Beenakker, Michal Citroen, Jos Palm en Laura Stek. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max. Met Pia Dijkstra en Tom Elias. Tot volgende week met een vier uur durende uitzending in samenwerking met vroege vogels. Vanaf Kasteel Groenveld in Baarn. Moet Nederland de euro houden? Gewoon zo snel mogelijk afschaffen. Moet Nederland lid blijven van de Europese Unie? Wij vinden deze Europese Unie echt mislukt. Wat wil Nederland nog met Europa? Wij leven van Europa, dus wij moeten wel zorgen dat we Europa aan de hand houden. Op 12 september kiest Nederland voor Nederland. Maar heeft Nederland in Europa eigenlijk nog een keus? We kunnen absoluut niet zonder Europa. Vanavond, 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Groen Dichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl Toneelgroep De Appel speelt Herakles. Regie Auscheidane Senior. De theatermarathon. Tot en met oktober Appeltheater Den Haag. November Carré Amsterdam. Kaarten toneelgroep toneelgroepdeappel.nl of carré.nl Je spaarrekening maakt stappen bij de schoenmaker.